Nee, hier langs, Abby. Hier is een boomkater. Als ik jou toch niet had, Polly. zie je nergens iets wat op een onderdak lijkt? Nee, het ziet er allemaal net zo uit als gisteren en hier, gisteren. Alleen maar puinhopen en kapotgeschoten bomen. Nergens mensen. Waar zijn die te gebleven? Die zijn gedood, of verdreven, of gevlucht. naar het oosten of naar het westen. Een andere keuze was er niet meer. Het is hier zo akelig stil. De stilte voor de storm. Oost en West bundelen al hun krachten samen voor de beslissende slag. De laatste voor altijd. Alleen deze smalle strook, dit niemandsland, scheidt de twee wereldmachten nog van elkaar. Hoe lang nog? Moeten we nu maar altijd blijven doorlopen? Wat kunnen we anders doen? Nou, aan de mensen toe. Wie wil ons nog opnemen? Mij een oude blinde jood en jou een kleurling met negerbloed. Het oosten niet en het westen niet. Is er dan nergens plaats voor ons? Rechts heb je het land van de zogenaamde vrijheid, democratie en welvaart. Wil je de vleespotten helpen uitschrapen? En links het land van de zogenaamde sociale gelijkheid en broederschap. En terwille van die holle leuzen hebben ze van Europa een puinhoop gemaakt. Wat er van overbleef was de wind die er doorheen streek. Dat schreef een groot dichter een half eeuw geleden. Bertolt Brecht. Een profeet, want die heeft gelijk gehad. Rabbi, ik heb zo'n honger. Hebt u niets meer te eten, Rabbi? Er is geen brood en geen liefde meer aan de wereld. Polly, mijn jongen, kan ik het helpen? Maar u zei toch dat we hier vandaan gingen? Heb ik dat gezegd? En waarheen zou je willen gaan? Dat weet ik niet. Precies, ik weet het ook niet. In het kamp dacht ik al door Salomon Fink. Als je eenmaal het prikkeldraad achter je hebt, word je weer een mens. Dan heb je weer een naam en een gezicht. Maar het was dwaas zo te denken. Je hebt het prikkeldraad nooit achter je. Het schuift telkens weer mee op. Polly? Polly? Ja, Robby? Oh, ik dacht al dat je weg was. Je laat me toch niet alleen? Nee, Rami. Je stem komt van zo hoog. Wat doe je? Sta je ergens op? Uh, ik sta op een bank in een soort plantsoen. Waarom doe je dat? Om te kijken. Waarna kijk je dan wel? Je zegt dat het in een plantsoentje waren. Dat kun je toch ook niet zien, vanwege de bomen en de struiken. Of zijn die er niet? Nee, de bomen zijn verkoold, en de struiken en bloembedden zijn vernield. Ja, ik zal uw steden tot een woestijn maken en uw heiligdommen verwoesten. Die heeft blijkbaar zijn woord gehouden. En wat zie je dan, jongen? De vrijheid of de sociale gelijkheid? Ik kan over puin heen kijken tot aan het prikkeldraad. Ik zie je een wachttoren met een rode vlag erop. Sociale gelijkheid dus. Kun je de wachtposten zien... Ja, heel goed zelfs. Zouden ze ons kunnen zien? Nou, ik denk van wel, Rabbi. Ze hebben veldkijkers Rabbi? Ja? Zouden ze ons niet iets te eten willen geven als ik naar ze toe ga? De wachtpaster bedoel ik. Ik vrees dat ze gulder met lood dan met brood zullen zijn, jongen. Maar als ik nou voorzichtig de dichterbij en ze een teken geef, zouden ze dan... Mijn jongen luister naar de raad van een oude man... Volle magen en holle magen kunnen elkaar niet verdragen. Kom, ga dan weer zitten. Het lijkt me veiliger als we proberen straks erover te komen, zodra het donker is. Om het even waar, maar niet bij de wachtposten. Die jongens daarboven hebben het op de zenuwen en ze schieten op alles wat ze zien bewegen. Polly. Ja, Roddy. Geef me je hand, wil je? Bent u bang, had Je hand. Zo, ja. Zou ik bang zijn? Mijn hand is droog en de jouwe is vochtig. Ben jij bang, Polly? Een beetje wel, geloof oh, ik. Zodra de zon onder is, zoeken we een onderdak. Kun jij zien waar de zon staat? In het uh, westen, dacht ik. Ja, dat zal wel. Ik bedoel hoog of laag. Laag, Polly? Precies, ja. De zon gaat dus weer zonder over het oude Europa. Ik vraag me af voor wie ze vandaag voor het laatst ondergaat. Weet je, dat herinnert me aan de woorden van die arme Shammes, Baum. Op een morgen, ja, jij moest toen nog niet geboren, sta ik met hem te praten. Rabbi die zegt hij, voor iedereen gaat de zon op en onder. Maar voor ons Joden gaat ze alleen maar onder. Wat hebben wij misdaan? Efrem, zeg ik hem, onze misdaad is ons verlangen om vreedzaam samen te leven. Daarop zegt hij niets meer. Hij kijkt alleen maar neerslachtig voor zich uit. De avond van diezelfde dag organiseerden de jodenhaters in onze wijk een nieuw program. Bam werd voor zijn deur gegrepen. Ze sloegen hem en vroegen hoe hij heette. En hij zei waartoe die vraag. Jullie weten wie ik ben. Ze sloegen hem opnieuw en zeiden je naam, Jode zwijn. Hij veegde het bloed van zijn mond en zei, bam. Zo, zo, bam, heet je, er zei ze. Dan zullen we jou in het passende leven zijn te helpen. En ze hingen hem op aan de lindeboom in zijn eigen voortuin. Terwijl hij daar hing, ging de zon onder. Ze schien hem vlak in het gezicht. Nee. En veertig dagen later ging ook voor mij de zon onder. De kamparst liet me een injectie geven. Wat hij noemde een liefdeserum. Na een volledige behandeling, zei hij, zul je ons niet langer verachten, maar hartstochtelijk van ons gaan houden. Ik weet nog heel goed wat ik toen dacht. Ik veracht jullie niet. Ik heb medelijden met jullie. Maar op het moment dat ik hem dat wilde zeggen... verloor ik het bewustzijn... en toen ik weer bijkwam... was ik blind. En wat het je gedaan? Gedaan? Och, niets... wat had ik kunnen doen. Ik heb langzamerhand geleerd in het donker te zien. Ja, ja... dat, dat heb ik geleerd. Het is verbazend... hoe schaaf je met dode ogen... in het donker kunt zien... Je ziet wat anderen niet zien. Nog niet zien. Wat ziet u dan, Marie? Ik zie een wolf en een jakhals die om een schaapskooi sluipen. Op een oude bok en een lammetje naast de stal leeg. Want de herder is zijn kudde gaan weiden. Neem jij de bok? Ik zal het lammetje nemen, zegt de wolf tegen de jakhals. Ja, zegt de jakhals. En hij dringt de stal binnen en grijpt het lammetje. De wolf is hierover zo woedend dat hij op de jakhals springt en hem wil doden. Maar net op dat ogenblik komt de herder terug. En hij dood de wolf en de jakhals? Nee, mijn jongen. De wolf en de jakhals doden de herder. Deze wereld behoort de roofdieren, Polly. Ze zijn onsterfelijk en onstrafbaar. De roofdieren die jouw moeder hebben verscheurd omdat ze een zwarte huid had... lopen nog steeds vrij rond. Ze zitten in nationale comité's en vaderlandse verenigingen... en regeren de gemeenschap met aandelen en holle leuzen. Ik heb mijn vader beloofd dat ik mijn moeder zou breken. gevoelens onderhouden de haat. Je moet leren vergeven. Vergeven en nederig zijn, ook in de verdrukking. De mens die de volmaaktheid streed is gelijk aan de regenboog hoe hoger hij zich verhebt steeds dieper zijn beide einden naar de aarde keert dit wijst erop dat de mens die zich tot de hemel wil verheffen zich steeds dieper moet vernederen wil jij je tot de hemel verheffen Holly? ja, Rabbi. Maar... Rabbi, de zon gaat onder het begint al donker te worden zo vlug al? nou, laten we het dan maar op wagen waar ben je? Hier, Rabbi. Wacht even. Neem mijn hand vast. Het beste is dat we onderweg niet met elkaar praten. Zodra er gevaar dreigt, knijp jij zacht in mijn hand. Jawel, Rabbi? Uw hand is vochtig. Ja, Pauly. Welke kant uit, Rabbi? Weet ik het, stap maar gewoon door. Wat doet het dat toe, of nu een jakkals wordt verscheurd door een wolf? Als je maar goed uitkijkt. Pas op, hier is een boomstronk. Oh, niet zo vlug, mijn lammetje. Denk erom dat die oude boek ook nog blind is. Stil nou. En niet meer, vader. De zon is opgegaan, Rabbi. Ja, ik voel het. Is je broek erg gescheurd, toen je aan het prikkeldraad bleef hangen? Een winkelhaak, maar dat hindert niet. We zijn nou tenminste weer bij mensen. Misschien krijgen we wat te eten. Het verbaast me nog dat de wachtposten iets hoorden toen we in die grappel vielen. In wat voor een helsbedrijf zijn we nou terechtgekomen? Is dit soms de poort van het Gehenna? Het is een fabriek met hoge schoorstenen en huizen. Geen mensen? Bij de fabriek, ja. Een paar mannen overal. Ze hebben ons in de gaten. Hoe kijken ze? Nogal onvriendelijk. Precies. Kan ik me voorstellen. Ach, ik heb zo'n pijn in mijn voeten. Zullen we hier niet even gaan zitten? Hier is een lekker zitje, op de onderste treden van dit monument. Ja, daar heb ik niets tegen. Rabbi Fink voelt zijn oude benen niet meer. Houd me even, jongen, wil je? Ah, fijn. Een monument, zei je? Ja, Rabbi. Wat voor monument? Een gedenkzaal? Nee, geen zeil, een voetstuk. Daar staat een man met een vlag op. Hij kijkt naar de fabriek, naar de schoorsteen. Met een houdhaftige, zegevierende blik... Ja. Er is ook een opschrift. Kun je het lezen? Ter herinnering aan. Ja. Verder? Aan onze dappere medeburgers. Die hun leven gaven voor de verwezenlijking van het, de socialistische revolutie. Rabbi! Ik zou zweren dat u kon zien. Het staat er woordelijk. Maar wat betekent het eigenlijk? Het betekent niets. Het heeft iets betekend. Het is net zoals met... Oh. Ja. Waar heb ik mijn zakdoek ook alweer gelaten? Zo even had ik hem nog. Zie jij hem ergens liggen? Nou, nee, Robbie. Oh, dan heb ik hem vast verloren. Jammer. Het was een mooie, zijde geborduurde zakdoek. Met mijn initialen erop. Maar er komt een zakdoek uit de fabriek. Hij komt onze kant op. Mogen we hier wel zitten, Rabbi? Ik vrees, mijn jongen, dat men in dit land helemaal niet mag zitten. Om het even waar. Zitten is rusten. En rusten in een volksdemocratie... is een aanslag op het heilige gebod van de arbeid. Wat voeren jullie eruit? Zie je wel, daar heb je het al. We zitten hier maar een beetje te zitten. Wat? Een beetje te zitten... Eet hier heer bestuurder. Zijn jullie zoals buitenlanders? Waar kom je vandaan? Uit de hel, kameraad. En waar moet je naartoe? Naar het paradijs. Als je mij voor de gek wil houden, dan zal je dat duur te staan komen. Hij rijdt toch naar de fabriek. Wat wil die man van ons, Robbie? Weet ik het? Ik vind het blijkbaar niet leuk dat we hier zitten dacht ik ook al. is dat zo, dus kwaad gezicht. Ja, hij is een van de dappere medeburgers, een van de patriotten... die de socialistische revolutie helpen verwezenlijken. Maar die kwaaie gezichten van ze krijg je nooit op monumenten te zien. Alleen maar heldhaftige, triomfantelijke gezichten. Kom. Het beste is dat opstappen. Die lui schijnen geen gevoel voor humor te hebben. Oh, Rami. Mijn voeten kunnen niet nog eventjes blijven zitten? Nee, kom maar. Je hand, kom. Ah, ik zat net zo lekker. Laten we liever niet de kant van de fabriek opgaan. Het zijn vast geen vriendelijke mensen. Als je ergens een rustig steegje ontdekt, dan gaan we daarin. Het wordt altijd drukker. Er komt steeds meer volk de straat op. Ook vrouwen. Ze kijken naar ons, Rabbi. Wie? Iedereen, de mensen op straat. Alsof... Alsof? Nou ja, zoals allemaal kijken. Wantrouwig. Wantrouwig, ja. Oh, hier is een rustig straatje, Rabbi. Zullen we erin gaan? Ja, goed, mijn jongen. Wat ben ik boer, Rabbi? Ik ja, heb er zo'n vreselijke slaap. zou zo op straat kunnen gaan liggen. Niet wanhopen, jongen. Een verslagen geest zal het gebinkt te verdrogen. Hier is een deur met een bordje. Bureau voor vreemdelingenverkeer. Zouden die ons niet kunnen helpen? Kunnen waarschijnlijk wel, maar willen. Er zijn gewenste en ongewenste vreemdelingen. En ik ben bang dat wij tot de laatste boeren. Waar ga je nou heen? Is dit een zijstraat? Nee, ik heb iets ontdekt. Ontdekt? Wat heb je ontdekt? Nou, een keten van het pakhuis achterin. Huh? Er is geen mens. Daar kunnen we misschien wat slapen. Jongen, wees voorzichtig. Vertrouw je maar op mij, Rabbi. Hierin. Wat een aardig tuintje. Het ruikt hier heerlijk. Bloemen. Ja, een tuin vol. Hij is erg verwilderd, maar de bloemen zijn prachtig. Jammer dat u ze niet kunt zien. Als je het mij vraagt, dan hebben we het voorhof van het paradijs ontdekt. Dat geloof ik nooit, Rabbi. Polly, ik heb jou nog nooit horen lachen. Ik mag nee. grapjes en jij lacht niet. Waarom niet? Dat weet ik niet, Rabbi. Maar ik heb u ook nog nooit horen lachen. Ik ben een oude man en het kwaad van de wereld heeft mijn hart zwaar gemaakt en mijn ziel bedroefd. Maar jij bent jong. Het bedrog en de leugens en de ongerechtigheden hebben jou nog niet vergiftigd. Of wel? Nee, Rabbi. Ah, dat mag ik horen. Toe, lach nou eens. Heel even maar. Dat kan niet, Rabbi. Je kunt niet. Hoe oud ben je? Dertien. Dertien jaar of dertien eeuwen? Dertien jaar, Rabbi. Komt mm, u mee? De deur staat open. Komt u mee? Er is niemand in de buurt. Hier ruikt het minder heerlijk. Hier een muf. Eigenaardig luchtje. Ik zou wel zeggen een stallucht. Mm, dat komt waarschijnlijk van de op de muur. Het is dus wel degelijk een opslagplaats. Ja. Pas op, Rabbi, je stoot je hoofd niet. Hier langs. Vraag me af wat er in die zakken zou zitten. Wat denk jij? De kroonjuwelen van de Tsar? Daar staan letters op. USA. Wat zeg je? USA? Je hebt zeker niet goed gekeken. Nou, oh, is dat dan zo gek? Er staat nog iets onder ook. Een raar woord. Lenzietkeks. Shama Israel. Lenzietkeks, zei je. Ja, Rabbi. En wat betekent het dan? Het betekent mijn jongen dat er lijnkoeken in die zakken zitten. Geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Een cadeau van vrijheid en democratie aan sociale gelijkheid en broederschap. Lijnkoeken? Eeten mensen dat ook? Het is dan niet direct een gerecht voor het paasmaal. Maar honger maakt rauwe wonen zoet. Ja, wat, wat wil je doen? Een zak openmaken? Ja, mag het? Vindt u het duurt goed? Nee, het mag niet, maar ik vind het goed. Er zal geen koe honger om leden. Wacht, laat me eerst even ruiken. Voor het geval de vlag de lading niet dekt. Ja. Ja. Ja. De, daar zijn ze, ja. die spionen. Ziet u wel, op hart betrokken. Hobby! Abby wie is daar? Wie is daar? <laughs> papieren! Het is iemand van de straks? de dokterbestuurder. Hij heeft de politie gehaald. Ja, uw papieren. Is dit een vraag of een bevel? Een bevel. Of dacht u dat wij spionnen met fluwele handschoenen aanpakken? Als we spionnen waren, hadden we tenminste behoorlijke valse papieren. Maar die hebben we helaas niet. Zo, dus jullie hebben er geen. Net wat ik dacht. Ga dan maar mee. Rappie. Ja, die jongen ook. Waarheen? Naar het volkscommissariaat. Engerukt. Mars. Rappie. Wees maar niet bang, Polly. Geef me een hand en blijf bij me. Het komt allemaal wel in orde. Kamerad Commissaris, hier zijn de twee verdachten. Mooi zo. Laat ze daar maar blijven staan. En maak het raam dicht, Kamerad Wachtmeester. Die lindenboom stinkt. Het, uh, het is de rook van de fabriek die u ruikt, Kamerad Commissaris. Fabrieksrook stinkt niet, Kamerad Wachtmeester. Dat is de wierrook van onze arbeidsstempels. <kwijnt> Jawel, Kamerad Commissaris, ik wil Heb je ze gefouilleerd? Jawel, Kamerad Commissaris. Geen legitimatiepapieren? Nee, niets. Hmm. En die kleine bastijp? Ook niet. Zo. Op zichzelf is dat niet bezwarend genoeg om ze ervoor tegen de muur te zetten. Maar als we het deden, zou het de formaliteiten beslist vereenvoudigen. Geen papieren, geen identiteit. En iemand zonder identiteit tegen de muur zetten is een besluit dat geen moeite kost. Het is hetzelfde als een springhaan doodtrappen. Die heeft ook geen identiteit. Hm. wat zeg je? Ik, ik zeg niets, meneer de commissaris. Is mijn redenering logisch of niet? Er zijn verschillende soorten logica, meneer de commissaris. Oh ja? De logica van het hart en die van het verstand. En de mijne is die van het verstand, hè? Dat heb je dus toch begrepen? Nee, meneer de commissaris. Het is een derde soort, de communistische. Een derde soort? Jij onbeschoft varken! Het is de enige soort. Nou, ik heb geen zin om veel woorden aan je fout te maken. De tegen jou ingebrachte beschuldigingen zijn ernstig genoeg... zodat ik je zonder verhoor zou kunnen berechten. Mag ik dan misschien vragen wat mij ten laste wordt gelegd? Jij hebt niet te vragen. Ik vraag hier. Ja. Om je te bewijzen dat we niet de bloedhonden en beulsklechten zijn... waarvoor jullie imperialisten ons zo graag houden... zal ik je zeggen wat jou ten laste wordt gelegd. Zet je weer open, vadertje. De aanklacht tegen jou kan worden samengevat in vijf punten. Spionage, landloperij, onwettig verblijf, belediging van het regime en privébezit. Is dat duidelijk genoeg? Het spijt me wel, meneer de commissaris, en duidelijk is het niet. Ik neem aan dat dit op een vergissing berust of op een verkeerde interpretatie van de feiten. De interpretatie van de feiten kan mij geen barst schelen. Ik hou alleen rekening met de feiten zelf en met verklaringen afgelegd door getuigen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Als jij iets te zeggen hebt, dan zeg je het hardop en niet in je luizen waard. Ik zeg, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Nog persoonlijke belediging ook. De wachtmeester en de kameradrachttobestuurder zijn geen naaste van een smerige kapitalist. Hoor je dat, Polly? Dat is nou wat ze sociale gelijkheid en broederschap noemen. Hou op met dat gesmoes in je baard of ik laat je tong uitdrukken. Dan heb je helemaal niks meer te vertellen. Al oh, dat gafemel zal je overigens volstrekt niet baten. Het bewijsmateriaal is verpletterend. Om te beginnen ben je een militair depot binnengedrongen met de bedoeling om te spioneren. Je bent erop heternaar betrapt door je liep rond te snuffelen en zakken open te maken. Een militair de depot, meneer de commissaris. Uit de beschrijving van mijn jonge vriend mening hebben we kunnen opmaken dat het een oude vervallen keet was... De deur stond bovendien aan. Oh, je vervloekte wek. Die insinuaties van je kunnen je zaak alleen maar verergeren. Jij bent een spion. Die zogezegde blindheid van je... en het gezelschap van dat jochie dienen alleen maar als camouflage. Dacht je dat we het niet begrepen hadden? Zo stom zijn we huis niet. Als ik niet blind was, was dit jongetje waarschijnlijk ook niet bij me geweest. We zijn samen uit de corridor gevlucht... en hij is de hele tijd bij me gebleven. Zonder zijn hulp had ik het nooit gehaald. <laughs> Ontroerend. De blinde jood en zijn trouwe schildknaap. Uit de corridor gevlucht, hè? Ja, maar. Uit de hel, nietwaar? Precies. Aardig verhaal. En toen was je zo moe van het vluchten... dat je met je stinkende achterbouten op de treden van het heldenmonument bent gaan zitten. Oh, is dat wat u uh, belediging van het regime noemt? Dat noemen wij belediging van het regime... Dankzij het offer van onze gevallen medeburgers hebben wij dit regime kunnen vestigen. Dat kunt u toch niet menen? Hoe kon ik weten dat ik aan de voet van een gedenkteken zat? Ik, ik ben blind, meneer de commissaris. Daarvan ben ik nog lang niet overtuigd. En jouw jonge beschermeling? Is die ook blind? Hé, hey, hé. Hey. Was dat jong? Heb jij hem niet verteld dat het een monument was waar jullie op zaten? Als jij durft te liegen, laat ik jij je duim ophangen. Nou, en? Geen zin om te praten? Hoi. Nee. Ga jij daar eens staan, lengeltje. Naast het raam. Ja, jij. Laat opa's hand maar los. Hij zal niet omvallen. Doe maar wat hij zegt, mijn jongen. Ga maar het wacht, meester. Jawel, kamerad, commissaris. Geef me die zakdoek. Tot de jongens. Alsjeblieft. Hm? alles smerig, pot. Hoe heet jij eigenlijk? zijn Steunveld. U hebt beslist dat ik geen identiteit heb, meneer de commissaris. Ik vond het stel dat ik nog geen naam heb. Je naam is Wijn. Fink, Salomon Fink, meneer de commissaris. Ah. Herken jij die zakdoek, Salomon Fink? Welke zakdoek, meneer de commissaris. Hou nou eindelijk als het met dat blinde mannetje spelen. Daar, voor je neus op mijn bureau. Ja, wat ik niet zie, kan ik niet herkennen... Maar ik neem aan dat het mijn zakdoek is. Ik heb hem verloren. Mooi zo. Je gezichtsvermogen verbetert al. Nog een kleine inspanning en dan kun je misschien ook zien welke letters erop staan. Oh, ik begrijp wel waar u heen wilt. Het fijne punt van uw aanklacht slaat blijkbaar op dat monogram. Het is een bezitsmerk. En elke vorm van privébezit is in strijd met de collectivistische beginselen van deze staat. Zelfs een zakdoek behoort aan de gemeenschap. Gefeliciteerd. Jij bent bijzonder vlucht van begrip. Hm. <laughs> ik weet verdraaid goed wat jij denkt. Jij zit al de hele tijd je in de genade van God aan te bevelen... ...omdat jij denkt... ...die schurkt heeft me tussen zijn tanden... ...en als ik niet beken, dan haalt hij het eruit met gloeiende messen. En daarna laat hij me koelbloedig tegen de muur zetten. <laughs> Dat denk jij, hè? Nou, laat ik je maar meteen van je dwaling afhalen... Jouw bloed zal onze vaderlandse grond niet besmeuren. Er is een eenvoudige manier om van jullie af te komen. We sturen jullie netjes terug naar waar jullie vandaan komen. Naar waar jullie beweren vandaan te komen. Naar de corridor. Naar de hel. Jullie worden gerepatrieerd naar de hel. Heb je gehoord wat ik zei? Ja, waar. Ja, wel. Kamaraad, wachtmeester. Kamaraad, kom Zorg ervoor dat we die profeet gods zijn dat jochie kwijtraken. Geef ze een lift tot bij de corridor en schuif ze onder het prikkel daardoor. Uh, heb ik geen uitwijzingsbevel nodig? Moet bedraken, ik daar ik nog een papier aan je? Maak dat je wegkomt. in een mijneval teruggekomen. daar ben ik vreselijk bang voor je hoeft dan niet zo bang voor te zijn als je de raad van de wachtmeester volgt hij zei dat we een behoorlijke kans hadden veiliger doorheen te komen als we rechtuit bleven lopen doe je dat zoveel mogelijk, Rabbi we kunnen toch niet telkens over die berg puin heen klarken? nee, dat kunnen we niet misschien heeft die man als met opzet verkeerd ingelicht dan lopen we er zojuist wel in dat geloof ik niet het was eigenlijk nog niet eens zo'n beroerde kiel. Gaan we hem helemaal even uitrusten? We zijn flink aan het gelopen. Is hij aan het tot warmband? Hier wel, ja. Voorzichtig nog een paar passen. Oh. Nou bent u. Zo ja, oh, gaat u maar zitten. Dankjewel. Hey, mijn benen. Daar ging ze een muur. Zal ik eens even gaan kijken? Als je maar voorzichtig bent. Nou, ik ben zo te. Ja, Salomon, Fink, hier zit je nu. Als een die langs de weg slaat, omdat hij het einde van de weg niet ziet. Is de weg naar de hemelse poort ook bezaaid met puin? Of bezoomd met lindebomen. Hebben niet door alle eeuwen heen de bazuinen geklonken, Salomon. De bazuinen van Jericho. Zeven rams voor het aangezicht des Heeren, En de muur stortte ineen. En het volk klom de stad binnen, die er recht voor zich en zij namen de stad in. Toen sloegen zij alles wat in de stad was met de band, zowel man als vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe, met de scherpte des zwaarts. Ja, precies. Dit zijn de woorden van Joshua, zoon van Nun, dienaar van Mozes. Maar ons heeft de Heer vandaag niet onder de zegevierende hand van iemand als Joshua gesteld. Ons, het volk van Israël, heeft hij binnen de muren van Jericho bijeen gedreven. En het volk van Jericho heeft hij buiten de muren van de stad opgesteld. Opdat het ons door zijn bazuin geschal zou doen weten dat onze uren geteld zijn. Onze muren zijn ingestort. Weerloos zijn wij we overgeleverd aan onze vijanden. Onze mannen en vrouwen en kinderen werden mishandeld, vergast en verbrand. En degenen die weer stonden werden omsingeld en hun naam uitgeroeid van de aarde. Wat hebben wij misdaan? Hoe hebben wij deze vloek verdiend? zes miljoen van de onze hebben onze vijanden afgeslacht. En degenen die ons van onze vijanden verlosten, hebben zich daarna tegen elkaar gekeerd met de steun van onze verdeelde vijanden. Onze vijanden zijn de bondgenoten van onze verlossers geworden. En als gevolg daarvan zijn ook onze verlossers onze vijanden geworden. Wie zal dit van ons afkeren? De rechtvaardige kent zijn tijd niet. Hij is als de vis die in het net komt. En als de vogel die ze laat verschalken door de strik. Robbie, we zitten vlakbij de westelijke wereld. Is dat niet heerlijk? Misschien nog geen honderd meter hier vandaan. Achter de muur kun je de wachtposten zien staan. En uh, hebben ze jou gezien? Ja hoor, een van de soldaten wenkte me. En ben je naar hem toegegaan? ik durfde niet. Oei, als de vrijheid wenkt, loop jij dan van ze weg? Als u meegaat, durf ik wel. A toe, Rabbi, gaat u mee. Zeg niet zo ver je vandaan. Ze zagen heel vriendelijk uit. Kan ik me voorstellen. Jammer dat u ze zelf niet kunt zien. Er stond een paar tanks achter het prikkelraad. Er was ook een vlaggenstok, een radiowagen en een jeep. Hmm, waarschijnlijk een controlepost. Toe, Rabbi. Of bent u nog niet uitgerust. Nee, vooruit dan maar. Houd maar even opstaan. Ik ben benieuwd hoe het ditmaal zal aflopen. Kom, geef me je hand. Als wij om onze geloofsovertuiging en onze huidskleur worden beschimd... in een land dat sociale gelijkheid en broederschap voorstaat... dan is het ergste wat ons nu kan overkomen... dat we verhongeren en tot slaven worden gemaakt in een land... ...dat hoogop geeft van welvaart en vrijheid. Moeten we over die muur heen? Nee, er is er als een paardje dat bij een gat in de muur uitkomt. Volg mij maar. Nou, ik zie wel dat u aardig bent opgeknapt. Gewassen, ontluist, goed gegeten zeker... Oh, meneer, heerlijk. Dat is zo verschrikkelijk, hoor. <laughs> kijk eens aan, dat is wel een overgang, hè? Van het socialistische paradijs naar de vrije wereld. We zijn u dankbaar? Ach, voor u zijn er al tienduizenden door dit opvangcentrum gegaan, dus wij weten wat een verhuismens toekomt. Maar uh, nu ter zaken. <clears throat> u heeft geen papieren? Nee, kapitein. Nou ja, dat is uh, helemaal niks bijzonders, hoor. De meeste politieke vluchtelingen komen hier zonder papieren aan, dat is vrij normaal. Ik zou gaan zeggen dat het ons zelfs uitstekend te pas komt. Dan kunnen wij er tenminste een mooi verhaaltje van maken. Verhaaltje? Neem me niet kwalijk, kapitein, ik begrijp niet wat ik bedoel. Ja, laat ik... u ons maar begaan. We hebben het goed met u voor. U zult zelfs de gelegenheid krijgen om de zaak van de vrije wereld te dienen. Ik zie niet goed Maar laten u... wij eerst dat... een beetje klaarheid brengen in uw verhaal. Ja, je, je weet nooit vooruit met welke vragen die perslui uit de hoek zullen komen. Die keels durven ook wel eens gemeene vragen stellen. Moeten wij... Ja, en dan is het wel degelijk van belang dat u vooraf weet waaraan u zich te houden hebt. Moeten wij dan de pers te woord staan? Ja, natuurlijk. Uh, hebt u daar bezwaren tegen? Dan nee. zoek ook iemand van de radio, een uh, reporter van De Vrije Wereld die een kort vraaggesprek met u zou willen hebben. Maar uh, dat zal wel loslopen, hoor. Maak u zich daarover maar geen zorgen. Maar, kapitein, ik... Men heeft u dus samen met dat jochie aangehouden... onder beschuldiging van spionageactiviteiten. Juist. En daarna werd u beiden naar het commissariaat gesleept... waar u aan een langdurig en afmattend kruisgeroe werd onderworpen. <coughs> Mooi. Uit uw woorden meen ik te mogen opmaken... dat u geen eigenlijke hersenspoeling hebt ondergaan maar, uh, ik neem aan dat het zo al erg genoeg was. Heeft men u ook geslagen? Nee, wij werden niet geslagen. Alleen maar gebrutaliseerd. Kijk eens, Rauwi. U hebt er belang bij dat u ons niets verzwijgt. Ik kan nogal moeilijk aannemen dat men niet heeft geslagen. Men heeft u toch blind geslagen, of niet? Oh, dat is lang geleden gebeurd, kapitein. In Auschwitz. In Auschwitz? Ja. Hm. Oh, oh, de nazi's hebben u blind geslagen. Blind gespoten? ja. Nou ja, uh, dat is ook alweer zo lang geleden. Uh, kijk, uh, nu kan het beslist geen kwaad wanneer u de mensen van de pers vertelt... dat die communistische honden u... ja, hoe zou ik zeggen... Uh, nogal hardhandig hebben aangepakt. Dat klinkt zo al ongelooflijk genoeg. <laughs> Een stelletje spionnen die geen haar op hun hoofd had gekrenkt en die ten slotte ook nog kans zien te ontsnappen. We zijn niet ontsnapt, kapitein. Men heeft ons vrijgelaten. Ach, wat. U hoeft mij niets wijs te maken. De communisten laten geen spionnen vrij. <lacht> ze wel gek zijn. Doen wij ook niet. Het was eigenlijk toch maar een vergissing. Een misverstand. Van spionage was helemaal geen spraak... en bij gevolg konden ze ook niets bewijzen. Ja, maar dat maakt geen verschil voor ze. De verdenking is al voldoende... Laten wij het in ieder geval maar op een ontsnapping houden... ...om de zaak wat meer kleur te geven, hè? slotte een uitwijzing. Dat is ook een vorm van ontsnapping. Een sigaret? Uh, Dank u wel, ik rook niet. Oh. Ja. <kluim> nou dan. Uh, wat die geschiedenis met die zakken betreft, hè? Hebben <laughs> ja, het u lelijk ingelopen. Dat is een van hun smerige trucs... Ja, het is wel duidelijk dat ze die zakken daar zelf hebben neergelegd... ...zodat ze u van spionage zouden kunnen beschuldigen. Ja, wij hebben hier vaker zulke geschiedenissen te horen gekregen. Maar hoe konden ze weten dat we daarheen wilden? We wilden er eigenlijk ook niet heen. Dat was eerder toevallig dat mijn jonge vriend die opslagplaats ontdekte. Niet waar, hè? Ja, Abbie. Hm. Overigens begrijp ik niet goed... ...waarom ze daar dan zakken van zogezegde Amerikaanse herkomst... zouden hebben neergelegd in plaats van zakken van hun eigen staatsmerk dat zou paskoren op een spionagemolle zijn geweest. Ik bedoel, een veel ernstiger bewijs tegen ons. Als je het bewijs wilt noemen. Eh, uh, Rabbi, u bent blind. U hebt dat opschrift op de zakken dus zelf niet gelezen. Eh, hm. uh, jij hebt het gezien, hè? Ja, kapitein. Goed zo. Ja, vertel eens. Wat heb jij gezien? Wat stond erop? Uh, USA. USA, zeg je? Eh, uh, was het niet... Uh, O-E-S-A. Dat is een Russisch woord, hè? Ja, wat het precies betekent, dat weet ik niet, maar het bestaat. Zoveel is zeker. Nee, nee, het was USA en daaronder stond uh, Linse uh, Cake. Als jij het zo slecht gelezen hebt als je het uitspreekt... Hm, ...kun jij eigenlijk wel lezen? Zijn Engels is niet zo goed, tenminste zijn uitspraak niet... ...maar hij kan het zonder veel moeite lezen. Zijn moeder was een Amerikaanse. Een zwarte? Ja, de goede God heeft een ziel. Nu is ze dood. Zij is om het leven gekomen tijdens haar rassenruil. Tijdens haar rassenruil. Hmm. Dat ziet er niet zo mooi uit, wel. Eerlijk gezegd, op dat soort referenties zijn we hier niet zo gesteld. U zult verstandig doen met daarover geen woord te zeggen tegen de journalisten. Ook over die zakken zou ik maar liever niets vertellen als ik u was. En dus ook niets over onze aanhouding. Zo. Incident... Waarom niet? Het incident met de zakken was immers de directe aanleiding tot onze arrestatie. En een feit zonder de aanleiding is waardeloos. Uh, u kunt toch volstaan met te zeggen dat u een toevlucht zocht in die opslagplaats zonder van die zakken te reppen. Wat mij interessanter lijkt is dat gevalletje met die verloren zakdoek. En uh, die kameraad met zijn tractor. Ja, dat moeten wij hebben. Begrijpt u? Dat soort dingen. Mag u gerust wat uh, dikker in de verf zetten. Katijn, als ik zo fijn mag zijn... En uh, wilt u misschien eerst nog een kopje koffie, hm, voordat ik de persluid binnenlaat? En dan de nieuwelingen? Ja, majoeur. Hmm. Doen we met dat grofje? Dat bedoelt u is dat het jongetje? Ja, natuurlijk. weet ik die kleurlingen niet kan luchten. Dat weet ik, majoen. maar uh, Kunnen we hem zonder meer terugsturen? Sinds wanneer kan dat niet? We hoeven ons hier alleen met politieke vluchtelingen bezig te houden. Dan kunnen we die oude jood desnoods wel eens zodanig beschouwen wie zou het ons kwalijk nemen als we die halfbakken negen, die status weigeren? Wat uh, denkt u dan te doen, Miuwe? Heb je niet gehoord wat ik zei, Appa? De jongen wordt teruggestuurd. Naar de corridor? Of naar het oosten? Dat kan me geen barst schelen. Laat ik aan jou over. Ik wil hem hier niet hebben. Wilt u misschien niet eerst tegen het praten? Daar zie ik niet het nut van in. Ik heb overigens geen tijd. Handel jij de zaak maar verder af. Doe alles, Miuwe. Tot straks. je kan je de al gaan spelen. Nou, eh... Uh, is er één moeilijkheid, Rauwi. Ja, ik, uh, Ik vind het bepaald niet plezierig... ...het u te moeten zeggen, maar, eh... Uh, ...majoor Swengelholt maakt bezwaren... ...tegen de opneming van uw begeleider. U begrijpt waarschijnlijk wel dat wij, uh, ...kinderen, niet de status... ...politieke vluchteling kunnen verlenen. Dat, uh, kunnen we alleen verantwoorden ten opzichte van volwassenen. U bedoelt waarschijnlijk blanke volwassenen. Het spijt me wel. Major Strangelholt is nu eenmaal niet bepaald een nikker, vriendje. Polly is geen nikker. Hij is een kleurling. Voor mijn part. Maar voor de major maakt dat niet zo'n groot verschil. Niet groter dan het verschil tussen pure chocola en melkchocola. Voor hem is het allemaal chocola. Ja, het Spijt me. Ik kan niks aan doen. En wat gebeurt er dan met mijn jonge vriend? Ik veronderstel dat we hem zullen terugsturen naar waar hij vandaan komt. Naar de corridor? Maar zoiets kunt u toch niet doen? Dat is toch ja dat, dat is onmenselijk. Dat staat gelijk met een tatootvoordeling. Nou, niet sentimenteel worden, Rabbi. Hij zal zich best alleen redden. Die kereltjes die die slaan er zich makkelijker door dan de meeste volwassenen. Ik verzoek u dringend om een onderhoud met mejongen Strengelholt. U hebt niet de minste kans om de majoor tot andere gevoelens te brengen. Zijn instructies zijn ondubbelzinnig. Hoe kunt u dat tegenover uw geweten verantwoorden, kaptein? Ik ben soldaat, Rabbi. Het geweten van een soldaat bestaat uit de bevelen die hij van hoger hand ontvangt. Dat komt me bekend voor. Die woorden heb ik al eerder gehoord. Tijdens het proces van Nuremberg. Op het Eichmann-proces. Hou je gemak, vader, of jij gaat er ook uit. Kaptein, als u de jongen terugstuurt, dan ga ik met hem mee. Dan moet u het zelf maar weten. Daar kan ik me niet druk over maken. Jullie bent hier niet het enige geval waarmee ik me moet bezighouden. hè? Nou, hoe zit het? Wat doet u? De jongen kan in geen geval hier blijven. Kunt u hem dan niet ergens anders onderbrengen? <laughs> in een kostschool misschien. Luister eens even, Rabbi. Dit is een ontvangcentrum voor politieke vluchtelingen. En wie hier niet thuis hoort, wordt op transport gesteld. Die wordt over de grens gezet. Dat is hier de regel. We kunnen niet in ieder geval afzonderlijk gaan uit Knobela en rechtzetten. Als u het zo bekijkt, dan hoor ik hier even min thuis. Ik ben geen politieke vluchteling. Ik ben een vluchteling, zonder meer. Dan vraag ik me af wat u hier eigenlijk bent komen doen. Dat vraag ik mezelf ook af. Ik heb niet gevraagd hierheen te worden gebracht. Maar het dus van de grens gewoon opgepikt... ...en naar een onbekende bestemming gevoerd. Nou, dat lost de hele zaak meteen op. Als u niet gesteld bent op de status politieke vluchteling... ...dan kunt u hier zelf ook niet blijven. Dan moet ik jullie er allebei uit laten zetten. Sorry. Rabbi, Ja, mijn jongen? Wanneer is het zondag? De dag waarop God zijn engel zal terugroepen, Polly. Een engel? Ja. Welke engel? De engel des verderfs. In de tijd van koning David zond God een engel naar Jeruzalem om het te verderven. Wat is dat, verderven? Vernietigen, te gronden richten. Waarom wilde God Jeruzalem vernietigen? Wegens een zonde van David. En heeft hij het vernietigd? Gedeeltelijk, mijn zoon. Toen de engel bij de dorstvloer stond van Ornan de Jebusiet, zag God het onheil dat hij reeds had aangericht en het berouwde hem. En hij zei tegen de engel, het is genoeg. Trek nu uw hand af. En de engel trok zijn hand af van Jeruzalem. Zo ook zal God op zekere dag tegen de engel desverdaars zeggen, het is genoeg. Trek nu uw hand af van Europa. En wat gebeurde er toen met Ornan de, de Jebusiet? Deden ze hem kwaad? Nee, ze deden hem geen kwaad. Op zijn dorstvloer liet koning David een altaar bouwen. Wanneer zou God zijn engel terugroepen? Dat is in zijn handen. Zodra hij de tijd daartoe gekomen acht. En hoe weet u, weet u dat het op een zondag zal zijn? Dat was dichtbij. Ja. Zouden we hier maar niet weggaan? Geeft u mij maar een hand. Goed, mijn Ik ben toch zo blij dat u mij niet in de steek hebt gelaten? Hoe zou ik dat gekund hebben? Wat is er met je, Polly? Je beeft. Ik ben een beetje bang. Tot nu toe zijn we overal toch goed omhoog. Oh. Rabi, wat is er? Ik, ik moet even gaan zitten. Maar ze hebben u geraakt. Er komt bloed op uw hand. Nee, zo erg is het niet, Polly. Die schofte. Ze hebben op u geschoten. Oh. Oh. Oh, hebt u pijn? Zou je niet liever gaan liggen? Ja. Is misschien wel beter, ja. Zo. Dan leg ik mijn jasje onder uw hoofd. Dankjewel, mijn jongen. U hebt pijn. Oh, dat gaat wel. Ik voel me alleen niet goed. He. U gaat toch niet dood? Laat me maar even. Je moet een flinke jongen zijn, Polly. Maar u mag me hier niet alleen laten. God zal het van me overnemen, Molly. Waarom is God dan? Rappie, u kijkt zo raar. Molly, wat is dat daar Ik kan u haast niet verstaan. Wat is dat daar voor een vreemde gloed? Ik zie niets. Jawel. Maar u bent toch blind? Hoe kunt u dan wat zien? Toch zie ik het heel duidelijk, hoog boven de aarde, een verblindende gloed. Abi, wat is het toch met u? En in die gloed staat een engel met een zwaard, de engel des Verderfs. De engel des Verderfs? De engel des Verderfs, Maar jongen. En hij trekt zijn zwaar terug van dit Jeruzalem. Oh, Ornan, mijn kleine Ornan, jij... Oh, Rabbi, ik ben Ornan niet. Ik ben Polly. Herkent u mijn stem dan niet meer. Ja, jawel, Polly. Maar zou jij niet de andere Ornan kunnen zijn die dit onheil heeft overleefd? God heeft gezien dat het genoeg was. Rappie, niet uw ogen dicht doen. En misschien zal het mensdom op jouw dorstvloer een altaar bouwen. En eindelijk tot in weer komen. Happy, God zeer je, mijn zoon. Shalom.